Ja, hallo luisteraars, luisteren naar uh, Radio En hier is Kletspraat met uh, ondergetekende Jaap. Ja, ja. Oh jee, ja, ik ben toch in de lucht, hoop ik? Of niet? Voor mij wel, ja. Ik hoor mezelf op de achtergrond. Mooi, mooi. Ja, ja. Zo, oké, okay, daar zijn we dan weer. Hallo allemaal. Ja, we zitten op de chatten. We hebben Bobby Loodson. Bobby Loodson, Oh, Bob. Bob, ja, natuurlijk, Bob. En wat, wie hebben we nog meer? We gaan dus even iedereen verhaal komen. Het is vandaag vrijdagavond, 25 augustus 2023. Vrijdagavond met kletspraat Met ondergetekende Jaap. En daar hebben we allemaal op de chat allemaal zitten. Oh, wacht eens even hoor. Um, ja, gasten zijn. Oeh, C.P.A. Dreadreads. En um, Bobby Lotion, oftewel of Bobby. Mascotte Numwe. Gypsy Star. Flash En we hebben ook nog uh, Sunset Gypsy Star. Tom um, Nou uh, Easy hebben we We hebben uh, Ja jongens We hebben heel veel uh, Ja die chat doet een beetje raar ik ga we even opnieuw opstarten die chat Oh nee nee wacht ik zit er alweer Helemaal in En een beetje horen, of Verticaal zetten die chat Want Dit gaat niet goed Wacht ik ga hem even opnieuw doen de chat Ik ben in ieder geval in de lucht dat weet ik even de chat opnieuw opstarten want het ziet er niet duidelijk oh ja, toch wel kijk, kijk, nou is hij goed ja, ik heb hem verticaal gezet, want dan kan ik beter overzicht hebben op de chat namelijk maar nou, ik weet niet of uh, Danny luistert hij zit volgens mij niet op de chat maar ik denk wel dat hij luistert Danny en Raymond natuurlijk uh, ja, jullie weten, vorige week ging mijn uitzending uh, niet door. Ik was in slaapgevallen met de telefoon in de hand. Ik zat wel op de chat, maar ik was in slaapgevallen. Dus helaas heb ik vorige week niet uit kunnen zenden op uh, 18 augustus. Dus ja, vind ik jammer. Na, goed, uh, twee weken geleden uh, zat ik in Friesland, hè, in uh, de Fanen In het natuurgebied Fanen In Friesland... En dan was ik met, uh, met Danny. Dus, hé uh, hey Jaap, zeg Ipsister. Zet er de chat, zeg easy, <laughs> Ja, en ze zeg volgens mij is Jaap wakker nog vandaag. <laughs> Benta Jaap, zeg Els. Wakker Jaap, zeg Els. Uh, Tikfout, ik, hoor je. Hoe langt zeg eruit. <laughs> of, uh, ja, het het. Ja, ineens, mensen. Wat denken jullie wat er van de week gebeurt? Ik had uh, vorige week uh, een beetje los van mijn uh, linkervoet. Aan de binnenkant, uh, zeg maar aan de rechterkant van mijn linkervoet. En een beetje pijn, ik had al eens een keer een wondje daar, dus een beetje eeltachtig aan de zijkant. Nou, toen een wondje ooit, en die is toen gaan genezen, Dat is een paar jaar geleden of zo. Nou, ik had een taartje los van. maar vorige week, mijn laatste week van mijn vakantie, begon ik er toch een beetje last van te krijgen... Maar goed, um, ik ga maandag naar mijn werk. En ja, jullie weten, ik werk, ik werk als straatveger bij de gemeente in Den Haag. En er wordt, moet je veel lopen, weet je. En uh, nou, joh, ik het is zeer, ja, jongen. Het pijn, ik, ik hield het niet meer. Maar ik heb wel de hele dag volgehouden. Ik heb het wel even gemeld uh, bij mijn chef en zo. Het was van mijn poot had... Dus nou goed, ik ben gaan we uh, wat gaan doen, weet je. Nou ja, het ging op zo'n 11:30. En, en dinsdagochtend, uh, nou, ik had zo last. Ik denk, nou, ik bel me maar ziek, weet je. Want ik, uh, ik hield het niet meer. Ik uh, heb mijn chef opgebeld, en die zei: Joh, ga eerst naar de huisdokter. En uh, voordat ik je ziek meld, hoor ik het wel als je naar de huisdokter bent geweest. En dan pas ga ik je ziek melden. Maar ik kijk het nog even aan. Dus ik naar de huisdokter s'ochtends. Ja goed, een uh, wond uh, was iets van... Uh, ja, waarschijnlijk... Uh, die eelt kan waarschijnlijk een soort schimmel zijn. Uh, volgens de huisarts. Dat is een vervangende huisarts. Nog mijn eigen huisarts is op vakantie. Ja, en... als uh, nou, zijn op opa wond... Uh, ja, het was... Uh, ja, vocht dacht ik, maar het was geen pus te wezen. Witte pus, nou, lekker. Deze, die maakte, die hebben ze het schoongemaakt. Gaasverband erop, ze had ook nog wat jodium erop gedaan om te ontsmetten. En dan krijg ik van dat soort zinkzalf. Om, om mijn, voor op mijn wond. Ik heb antibiotica gehad, pilletjes uh, Daar moet ik er vier per dag van innemen. En uh, er zit uh, ja ook allemaal troep in uh, om, de, om die uh, ja dat is antibiotica hè? hoe heet dat spel flucloxaciline uh, flu Milan capsules elke capsule bevat flux wat een naam zeg jeetje monohydraat overeenkomst met 500 milligram fluxio Xa, Silene Jezus, wat is dat voor. Het is allemaal Latijn, hè? allemaal medische termen. In het Latijn. De Romeinse kerk wel gebruiken ze ook van het Latijn. Weet je. Het is nog een dode taal ook. Wie weet, gebruikt de medische wetenschap over drie, de vierduizend jaar wel het Engels? Als het Latijn, zoals we dat nu gebruiken, spreken ze wel allemaal Chinees of zo? En dan gebruiken ze Engels als wetenschappelijke taal. Als Engels weer een dode taal over 4000 jaar. Ja, wie je weet, maar nooit natuurlijk. Hm? Maar ja goed, even... Dus ik zit weer in de ziekte, uit dag gewerkt. Drie weken vakantie gehad. En eh, ja, alsof de duivel daarmee mij speelt. Ja, ik weet niet hoor die nou, die liesbreuk, daar ben ik vanaf. Nou, die bult die ik heb, die uh, is, is aardig aan het slinken al, Gaat niet zo snel, maar ik zie wel elke dag dat die wat kleiner wordt, eindelijk. Dus dat is er, uh, weer goed nieuws. <kliek> Alleen, ik zit nu met, met die, die voet van me, met linkervoet. Ja, ja oké. Okay. Dus uh, de zit ik weer thuis, ja. Ja, ja, ja. Goed, ik heb gelukkig geen koorts of, of andere ene dingen. Maar ja, een pijnlijke voet, hè. Dus, uh, ja. ja... Dennis' hond is ingeslapen. Hij heeft twee honden. En uh, uh, Noah, dat is uh, zijn oudste hond, is uh, ingeslapen gisteren, gisteravond. Of gisteravond, uh, gistermiddag, sorry. Dus ja... Dus... Uh, ik denk niet dat Danny op de chat komt, maar misschien dat hij luistert, weet ik niet. Uh, ja, gekondoleerd uh, Danny en Raymond natuurlijk. Dus uh, ik heb het beestje gelukkig nog afscheid van kunnen nemen, want uh, ja, het was wel een beetje in de planning om hem in te laten slapen. En dat hebben ze dan eergisteren besloten, dus gisteren is het uh, diertje dus ingeslapen. Die had een enorme vetbeeld uh, ja, aan de zijkant. Die hond was ook wel oud ook, hè? Dus, uh, ja, ach, sterkte voor Danny, zegt uh, Els. Ja, Latijn en Sanskriet zijn een soort ondode talen. Nee, het zijn juist dode talen, want die worden niet meer gesproken. Wordt de mensen niet gebruikt als, uh, als gangbare taal. Stel dat ze over duizend jaar het Nederlands niet meer gesproken wordt, dan verhoort Nederland Nederlands. Tot een dode taal. Maar Sanskriet, dat is toch iets van, uh, Sanskriet, dat is toch wat ze in India schrijven, dat die, uh, ja, zijn een beetje, ja, helemaal een sterkte voor Dennis zeg maar, mascotte. Tellers zijn niet meer levend in de zin dat ze nog alledaagse omgangstaal gesproken worden. Ja, precies, Dred. Maar hebben hun gevestigde rol in de religie en de wetenschap. Dat klopt, dat is helemaal waar. Nou, zo zal het met het Engels ook vergaan. Over pakweg eh, duizend jaar, ik zeg maar wat hoor. Uh, ja, kijk maar naar het Latijn in de kerk. Hè. En in de wetenschap natuurlijk. Uh, de ja, het is best wel moeilijk te onthouden hoor. Ik vind het Engels wat dat betreft wel makkelijker om te onthouden. Als alle planten en bloemen Engelstalige namen geven. Is het makkelijker om in de achterhoofd te houden dan altijd Latijn. Maar ik vind het best een pittige taal hoor. In het Latijn. Santo Spiritus, Santo, bla bla bla bla. Weet je wat het is? De Bijbel is voor de helft door Rome geschreven. Die verhalen zijn natuurlijk nou oud, 4, 5000 jaar oud, ouder is het niet. Het is... Uh, die Bijbel is gewoon door de Romeinse Kerk geschreven voor een groot deel. Want, uh, want als je kijkt naar die, die, die, die tekst uit de tijd dat Jezus op aarde rondliep. Dat is 150 jaar na de dood van Jezus was opgeschreven. Nou, dat kan niet anders zijn. Dat de, dat de kerk dit uit een duim hebben gezogeld, die verhalen. Behalve het oude testament, die bestaat natuurlijk wel veel langer. Die zijn nog veel ouder, zelfs dan het jodendom. Die oude die Genesis, dat, is, dat boek, dat is nog ouder dan het Jodendom. Het was vroeger een religie in Iran, het huidige Iran, Mesopotamie. Uh, Iran en Irak, dat was vroeger uh, uh, Perzië of Mesopotamie, weet ik hoe dat vroeger heette. Dat ze een, een religie, dat was de voorloper van het Jodendom. En die hadden een god. En die heette de Mazda Mazdahora. Mazda Hora. En Aton. De Egyptische hoofdgod. Ja dat gaat ook veel. Uh, overeen te komen met de god. Die wij uh, de christenen zeg maar aanbidden. Christenen. Moslims. Joden. Noem maar. En uh, ja. Dat mag je niet hardop zeggen. Maar het, het, het heeft allemaal verband met al die oude religies. Want het van oude man Eva, ja. helemaal, Dat is zo oud. Dat wil je niet weten hoe oud, bestond het christendom nog ineens. Dat verhaal is niks nieuws. Het is een verhaal die al zeven, acht, negenduizend jaar of ouder oud zijn. Dus dat heeft de Romeinse kerk toen het toen begin van het christendom, zo'n paar honderd jaar na Jezus dood. Hebben ze dat allemaal aan elkaar gelijmd. Als een soort krantenknipsel en zelf maar een leuk verhaal omheen verzonnen. Uit een duim gezogen. En uh, een, een sprookjesboek van gemaakt met allemaal leugens en bedrog. En, uh, en allemaal dingen ingeschreven wat hun het beste uitkomt. Want militaire macht, ja dat ging niet meer in het oude Rome. Hè. Dus ze dachten, als we nou religieuze macht uitoefenen. Dan krijgen we zelfs aanhang. En dan gebruiken we die zogenaamde God. Als, uh, ja, als zijnde. de... He, nou eigenlijk verzinnen hun dan die regels. En dan, dan doen ze net alsof God dat oplegt. Nee, zij leggen dat op de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, zo is het christendom ontstaan. Het is gewoon een valse religie. Simpel. Ze hebben heel veel van de Joden gepikt. Ze hebben het Oude Testament gekopieerd. Dan hebben ze het Nieuwe Testament erbij verzonnen want het is allemaal leugen en bedrog wat erin staat het is allemaal oude verhalen die zijn eigen draai hebben gegeven ja en zo uh, lopen we al 2000 jaar achter leugens aan uh, ja gelukkig uh, in de 18 e 19 e eeuw waren mensen die uh, wat slimmer waren die kwamen erachter dat uh, die dachten joh, uh, hey, die wilden een circulaire maatschappij ja, met het socialisme en het liberalisme die hadden al lang door, nee, dat klopt helemaal niet, weet je. Nou ja, goed. Uh, <laughs> dus, uh, dus leven, de seculiere wereld. Een, een, een leven zonder religie. Want het is natuurlijk allemaal flauwekul. Het is alleen maar om macht uit te oefenen op de mensen. Van, want pas op, want als je dat niet doet, dan ga je naar de hel. Ja, dat, uh, ja, dat is... Uh, maar aan de andere kant is dat wel slim natuurlijk. Om een god te misbruiken. Om, om jouw zin door te drijven. Jouw macht uit te oefenen. Mensen die scheten in de middenleven, zeven kleuren stront. Die geloof ik kon je alles wijs maken. En eh, ja, mensen zijn er natuurlijk niet zo dom. En zijn natuurlijk goed eh, onderwijs. is natuurlijk een stuk beter. En we hebben natuurlijk ook een vrijheid eh, van... Zelf zelfdenken, filosofie. filosofie. Door de filosofie zijn mensen gaan nadenken, in principe. Ja, toen, zeg maar zo in 1600, 1700. Toen kreeg je naderhand, die, die, die, die, hoe noemen ze dat ook weer, de verlichting. Hè, in de tijd, rond de tijd van Napoleon. En toen zijn de mensen gekregen door de persoede Mithad. Dat is voor onzin. Weet je? Ja, je hebt mensen die er nog heilig in geloven. Prima ziet dat zo goed recht. Maar het is helemaal een. een ja, kijk maar naar Trump hè, bijvoorbeeld. Die hè. probeert ook met leugens aan de macht, zijn macht terug te nou, ja, nou zie je dat hij zelf tegen een muur aanloopt. Nou, nou heeft hij zijn eigen graf gegraven in principe. Hm? En hij kan zelfs vanuit de gevangenis regeren. Want stel dat hij, dat, uh, dat hij in de gevangenis komt... dan kan hij alsnog president worden als uh, de meerderheid hem kiest. Dan zit hij gewoon uh, vanuit de gevangenis uh, het, het land te besturen. Ja, het, het is toch te gek voor woorden in Nederland. Stel dat, dat, dat Rutte iets flikt. Hè? Stel dat hij, uh, ik zeg maar wat hoor, iemand vermoord of zo denk je, ja, nou dat hij dan nog minister-president blijft. Nou, ik denk het niet hoor. Ik denk dat ze hem wel afzetten. Want dat kan voor. Maar hij heeft zeg maar Nixon toch ook afgezet? Die was een zittende president, die hebben ze gewoon afgezet. Vanwege die Watergate. Dus waarom zouden ze een zittende president als Trump niet gaan af kunnen zetten? Nou, hij zit natuurlijk nou niet meer. Maar, maar als hij terug zou komen. moet dat voor maar kunnen via een, een of andere gerechtshof. Maar ja, ja. En dan heb je het weer, dan heb je de rechters die zijn conservatief of, eh, hoe noemen ze dat, democraat, sociaaldemocraten zijn het eigenlijk. De conservatieven zijn dan weer rechts, hè, dat is dan de rechterflank van de politiek. En, en tussen die conservatieven heb je ook fascisten, mensen met extreemrechtse ideeën. En dat zijn die Trump-aanhangers, die zijn zo rechts. Jongens, daar, daar, daar kan Kiert Wilders en Baudet nog van leren en nog veel rechts Daar boodde nog niks bij. Nou ja. <laughs> Laten we maar niet meer verder over politiek hebben. Even op de chat kijken. Want eens even kijken. Dan moet ik wel de chat een beetje bijhouden. Wat er gezegd wordt hè, natuurlijk. Uh, ja. Ahura uh, Mazda. Oké. Okay. De recht zegt: het is Ahura Masda. Oké, okay. nou nee, oké, okay. dat zou wel eens kunnen. De Engels en Nederlands hebben ook nog veel invloeden van latijn gehad. Duits ook trouwens, niet wat er is, met de met het meest meestal in het Griekse geschreven. En pas later in Latijn en andere talen vertaald. Met een eigen draai erom. Want als ik iets vertaal, kan ik ook een paar woorden veranderen. Ja, je moet dat nooit helemaal vertrouwen. Ja... Tom zegt, veel planten hebben niet eens een Nederlandse naam. begonia, Petunia, Clivia, Dracaena, Yucca en vele andere. Ja, dat klopt. En Elf schrijft, nou, Latijnse plantennamen zijn ook wel weer makkelijk. Ja, bepaalde woorden wel, ja. Vaak zegt het iets over, bijvoorbeeld de vorm, zegt Elf. En Elf kan het weten natuurlijk, want die zit natuurlijk in de plantendingen, in de, de tuin en zo en Dredred zegt, Linnaeus heeft de naamgeving heel systematisch aangepakt. En zegt, dat bedoel ik Dred. Hij zegt, Jezus was een jood toch? Ja, dat klopt, dat dacht ik. Zijn volgelingen waren christenen. Jezus was een jood, dat klopt. Um, Zeker, zegt Tom, Latijnse plantennamen zijn heel systematisch. systematisch. Eerst een familienaam en daarna een woord. ...info geeft over de plant... ...een soort bijvoeglijk voornaam werkt. En dat zegt... ...Jezus in zijn plaatsgenoten ...spraken hoogstwaarschijnlijk Syris... ...Syris-Armenisch. Ja, dat dat kent. Dat... Ken. dat uh, <tossimus> ...want ze spraken geen... Uh, uh, ...hoe noemen ze die taal... ...wat ze in Israël spreken. Want Judea, dat is in het zuiden van uh, Israël... Daar komen ze. Maar de Joden vandaan, want Israël was niet alleen maar Joden, hè. dat waren twaalf stammen. En eh, er waren tien stammen niet-Joods en twee stammen waren wel Joods, Judea en nog een, nog een, een stam. Maar goed, ik ga het even verder lezen wat hier staat. De Red, Red heeft een heel verhaal, die ga ik zo allemaal lezen... Armees, de oorspronkelijke taal van de Armeniërs... de Noordwest-Semitische taal... is dus een oorsprong in het oude... Uh, en dan kan ik het niet lezen... omdat er meer tekst bij komt... Uh, oude Aram en zichzelf verspreiden... naar de rest van Mesopotamië, waarin het al meer dan 3000 jaar en onophoudelijk wordt geschreven... en gesproken in verschillende varianten. Aramees diende als taal... Van het openbare leven in, van Arameerse taal en bestuur van koninkrijken en rijken. En ook als taal van goddelijke aanbinding en religieuze studie. Daniel eh, 2 eh, 4 tot... Eh, wou, wou, nou, dat ga ik allemaal niet opnoemen. Zijn het Armeens geschreven gelden in een soort Aramees en rechtstreeks rechts uit het... Wou, bij waarom aramees het moderne Hebraeus, dus door respect van woorden en uitdrukkingen uit het Aramees verondersteld wordt dat de meeste Joden in Israël en Judea begin van onze jaar in de vorm van westen als dagelijks Oké, okay. Hebreeuws, ja, dat klopt. Hebreeuws, ja, klopt juist. En uh, Dred de, de schrijft de rabijnse geschriften zijn grotendeels in het Aramees geschreven. De Babylonische tolmoed een aanverwante geschriften in het Joods-Babylonisch. De Heuselemse tolmoed in het Joods-Aramees. Ja. Kijk, ja, ja. En dan heb je de kerk vroeger allemaal weer in het Latijn. Ja, je hebt een eigen draai aangegeven. Met die weesgegoedjes. En weet je wel, en, want, dat, want dat Maagd Maria. Ja, dat is ook niks nieuws, want in de Babylonische tijd hadden ze ook een vrouwenfiguur, een soort moederfiguur, die werd aanbeden. En die had ook een kindje in de arm, dus daar hebben ze het van afgejat, de Romeinse kerk. En die hebben daar moeder Maria van gemaakt, terwijl dat al veel ouder is, de Babyloniërs hadden al een soort Maria-figuur. En dat was een Godin, ik weet niet hoe die heet, maar ik heb er zelfs beeldjes van gezien op GO, Geo, hoe heet dat kanaal ook alweer. Van die met al die wetenschappelijke dingen die dat GO uh, uh, kanaal. Maar goed. <laughs> dus uh, ja, uh, er is zoveel uh, gekopieerd van, uh, van al die geschriften en zo. En uh, nou ja, kijk er enig. Ja, mensen die daar zelf geen baat bij hebben, maar die daar bijvoorbeeld onderzoek naar doen. Die daar geen, uh, ja, die er gewoon uit ja. wetenschappelijk oogpunt uh, vertalen. Die vertrouwen meer dan dat de kerk dat doet. Want die vertrouw ik voor geen, nog een, die, nou die wil ik zelfs mijn via niet toevertrouwen. vertrouwen. dan ben ik nog bang dat die, uh, nou ja, goed, dat maar niet zeggen over de radio. Maar dat hij zwanger, uh, <laughs> zwanger wordt. Maar goed, doe maar alsof je het niet gehoord Dreslet is <laughs> schrijft, er wordt wel gezegd dat in de vertaling van het Aramees naar het Grieks de meest oppervlakkige vertaling is gemaakt, waardoor er vele diepere lagen van betekenis verloren gingen en verdere vertalingen. Kijk, dat bedoel ik, dat bedoel ik. National graphic, ja, goed zo, jipsie daar. Ja, jipsie weet veel waar. Zo, so, dankjewel, jipsie. National graphic, juist, dat is het. Ja, daar, daar, daar zie je ook wel eens... Eh bij zo'n hele interessante series. ik zag, was dat nou eergisteren of, of Woensdag? Dat weet ik niet meer van, maar was dat Woensdag of, of Donderdag? Zag ik ook een stukje over Aliens, um, ancient Aliens, ook op National Graphic. En dat is verdomde interessant. Het is een vliegtuigje uit het oude Egypte, op een stokje. Dat was een vogel. Maar uh, de, qua aerodynamica, de techniek, dat was precies als een vliegtuig. Het hebben ze het in Duitsland hebben ze hem nagebouwd, maar dan op schaal vijf keer zo groot. En dat ding kon inderdaad uh, vliegen. Dat zat wel geen motortje, maar ze hebben toen in zo'n windtunnel dat ding zo uh, en dat blijft gewoon uh, wiebelen boven de grond. Ongelooflijk. Die techniek die beheerden ze. Ze hebben nooit echt vliegtuigen gevonden. Maar goed, dat was dan een modelletje. Maar die had die, precies de techniek die ze tegenwoordig toepassen op echte vliegtuigen. De kennis hadden ze toen, maar als ze echt gevlogen hebben, de Egyptenaren, ja, wie weet, hè, wie weet. En dan schijnen ze de kennis ooit van aliens gehad te hebben. Ja, het sluit niks uit natuurlijk, want het is zo ontzaggelijk groot. Ja, we zijn vast niet de enige planeet waar leven op is, hè. We doen, er zijn miljarden zonnestelsels, miljarden zijn gewoon niet te tellen. Ja, want we kijken al een kant de ruimte op, maar achter je, boven je en beneden, je zit ook uh, van alles. En dat is onderzoek, nou dat is best echt niet in honderd jaar, Dat uh, <laughs> doen ze al honderden, misschien wel duizend jaar over en dan vinden ze weer nieuwe dingen. Dus dat blijft een wetenschap, die altijd boeiend blijft en... Eindeloos doorgaat, en dan zie ik hier een filmpje of wat het ook is: Positivo's, het jaar Nul. Oh ja, dat is van Kote en de B. De Positivo's. <laughs> ik weet niet of ik dat mag draaien over de radio. Die is van uh, Dirk, jaar Nul. Als jij weten wil wie Jezus was, denk dan enkel aan een simpel glas. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la. Aha, met pera. Dacht al. Oh. Het ziet er vreemd uit zoals ik het schreef. Het wijnjaar nul. Heb je over de geschriften of over geschriften? Nee, over geschriften. Nee, Tom. Verdir ik. Nee, Tom, hè, schreef, ja. Een geschriften. Geschriften zijn mensen die niet helemaal lekker. in de... Vuil zitten, zeg maar, weet je. Dan zeg ik het nog netjes, hoor. Maar geschriften. Ja, even kijken of er nog nieuwe mensen in de chat zitten. Ik zie een Johan. oh Is dat niet broer, Johan? Nee. Ja, Niemewee, wie is meer, dan? Fles Hoorward, die zie ik ook elke keer staan. Maar ik heb geen idee wie dat geweest. gewezen. Mezes, wie is dat nou weer? Nee, 6. Ja. Ja. De Australische organisationals wisten genoeg van aerodynamica om zowel jachtboemangs te maken die keihard recht vooruit blijven vliegen. Over een behoorlijke afstand. De terugkerende boomerang Voor sport en spel. En voor bij jacht op vogels die ze op te jagen en in netten te vangen Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk ook een dingetje natuurlijk, hè. Ja. Nou, die gasten waren wel slim, hoor. De mensen denken allemaal, hè, die bosjesmannen, of weet ik veel wat het ook is. Aboriginals. Allemaal domme, dom, onderontwikkelde mensen. Nou, kun jij hier in een oorwoud overleven? Ik niet, zij wel. Dus die mensen hebben wel degelijk eh, kennissen, hè. Want iemand die uit een beschaafde, zogenaamd beschaafde wereld, tussen komt, overleeft niet in de boes. Zij wel. Mm -hmm. Dus uh, dat bedoel ik maar. Hè. Stel dat alle elektriciteit uitvalt, alle computers vallen uit. Nou ja, honderd jaar geleden had je dat nog niet, maar redden we ons ook wel aardig. Het was de elektriciteit, maar nog, nou, nog wel, nog niet. Ja, dat was ook een beetje in de pioniertijd. Maar nu zonder elektriciteit, zonder computer, zijn we niks. Er staat alles stil. En er is geen feedback, er is geen alternatief. En dat hadden ze wel eens aan mogen denken. Als je bijvoorbeeld een ophalbrug die elektronisch gaat op computer gestuurd... zorgt dan ook dat dat in met de hand bediend kan worden voor het geval dat. Maar dat gebeurt ook niet. Dat vind ik niet zo slim. U moet het zorgen voor een feedback. Mocht het uh, een ramp of een oorlog of wat dan ook iets gebeuren. Dat ze bepaalde dingen met de hand kunnen bedienen. Of een noodaggregaat. Uh, kijk dat heb je wel in ziekenhuizen. Mocht de stroom uitvallen dan gaat de, de noodaggregaat al. Om de operatiekamers draaiende te kunnen houden. Om de beademingapparatuur uh, draaiende te houden. Dat is allemaal ja. aan gedacht. Maar bijvoorbeeld ja, je infrastructuur... als computers in stroom staat heel Europa stil nou Europa... alles wat... wat uh, ja, staat stil gewoon. Hm? Iets waar we 100 of 200 jaar geleden... te dag los van hadden gehad. Want dat was er niet. En alles ging met de hand. Met paardenkracht, weet ik het. En zie je dat als je van bepaalde dingen afhankelijk bent... en het werkt niet... daar sta je... Hm? Ja, en dat is natuurlijk eh, handig om eens over na te denken. Eh, om eh, om eh, dingen te laten draaien, ook als er geen stroom of eh, computers zijn die werken. Dat eh, maar met handkracht moet of, of, of een soort alternatief is nee. om de boel draaiende te kunnen. Maar die overheden in ons waren slimme lui hoor. Even als die Die uh, Ik zag nog iets over Indonesië van de week op televisie. Over Indië. Nederlands-Indië. Toen wilden ze Nieuw-Guinea behouden. En Sukarno die zegt nee, Nieuw-Guinea hoort ook bij Indië. Of Indonesië. Ja, dat was je dan die, die, die oorlog in 1962. Ja, Papua-Nieuw-Guinea, ja. Mensen zagen er anders uit dan de rest van Indonesië. Die waren meer kreoolachtig. Uh, Ik heb ook een collega die, uh, die daar vandaan komt. een Papua-Nieuw-Guinea. Uh, ja, er ook vandaan. En uh, ja, die mensen... Ik denk dat, uh, dat, dat Oceanië, dat, dat uh, de Aboriginals en de Papua's veel met elkaar gemeen hebben. Dat is natuurlijk een volgende week geweest. Wat zich over Oceanië heeft uitgespreid. Onder andere Nieuw-Zeeland, Australië, Nieuw Guinea en al die eilandengroepen ertussen, uh, tussen de Indische Oceaan, of het is de Stille Oceaan. Ze hebben zich allemaal uh, via via verspreid over. Uh, het hele gebied Oceanië. Flash forward op 11 januari van dit in deze server opgedoken heeft nog nooit een woord getypt. Ja, oké. Okay. Is op 11 januari van dit in deze server opgedoken heeft nog nooit een woord getypt. Hmm. Het zeggen, ik denk dat een ophaalbrug gruwelijk zwaar is. Dat kan je niet met de hand of met een zwengeltje doen. Ja, oké, okay, ja, ja, okay. als je zo'n een grote brug hebt, weet je, waar al die auto's over rijden, bijvoorbeeld tegen hey, als gaat, dat snap ik dat dat niet kan. Ja, dat, dat wordt dan lastig natuurlijk. Of je moet een vaste brug hebben die zo hoog is dat je die, die niet hoeft te, te bewegen. Maar dat inderdaad, weet, wat je er scheidfles Flash, wordt. inderdaad, nou, het is echt uh, actief. Uh, huh? nou, ik, nog, uh, ja, ik zie hier een heleboel namen. Een heleboel, ik sta er zelfs twee keer op. En wie is Johan dan? Die zag ik net wel even in de chat. Althans bij de namen die van de chat is van de wat geschreven werd. Er is wel een broer van mij, want ik heb een broer die jouw al heet. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Maar Danny, die, ik denk dat Danny wel luistert. Hij zit niet in de chat, maar ik denk dat hij luistert. Dus ja, nee, het was gezellig hoor, vorige twee weken terug. De uitzending. Ja, en ik had een paar biertjes op te hebben, ze. Met z'n tweeën, met de buurman <laughs> en Danny. Hebben ze me naar mijn tent begeleid. Ik moest over zijn stijgertje lopen. Waar ik liep was het dan redelijk breed. Maar als je dan van de stijger afloopt naar het eilandje toe. Is ze weer een stuk smaller. En dat vond toch wel een beetje griezelig. Dus daar hebben ze me even naar mijn tent begeleid. Dus iets van 60 meter lopen. zo, heb ik in mijn tentje geslapen. Nou jongen, en die zaterdag erop. Ho <laughs> ho ho, regen joh. Dat was echt niet normaal. Het, uh, tot 11 uur was het echt regen. Dus ik heb tot 11 uur in mijn tentje gelegen. Nou ja, toen uiteindelijk uh, naar de boot gegaan. Wat gegeten, koffie gedronken. We hebben een hele eiland... Uh, uh, ja, er waren natuurlijk wel meer mensen. Maar ik had een hengeltje gekocht ook. Uh, dus die heb ik uh, daar naartoe meegenomen. Ik ben gaan vissen. Ik heb niks gevangen. Ik zag wel dat die dobber uh, een paar en weer ging. Ja, en uh, ik had een uh, vergunning van tientje voor een hele week. Ik heb maar één middagje gevist. Ja, dan kreeg ik zo de smaak te pakken. Dus ik heb gisteren een, uh, een viskaart aangevraagd. Dus uh, vroeger moest je zo'n uh, ja, zo vergunning. Uh, vroeger had je zo'n viskaart. En dan moest je een vergunning waar de gemeentehuis halen voor een stotsvergunning om te mogen vissen. Tegenwoordig is het anders. Nu heb je een viskaart. En dan, mag je, dan moet je wel verplicht lid worden van een, een hengelvereniging. Dat kost gewoon maar 5 euro of zo. En met die viskaart erbij ben je iets van 15 nou, zeg maar, tientjes kwart. Per jaar. Je mag maar twee hengels vissen. En uh, dan heb ik een vergunning voor de hele... Uh, hoe noemen ze dat? Uh, hier zo. Uh, ik heb de Haagse vereniging. Dan mag ik vissen in Delift, in de Rijswijk. in uh, Het Groene Hart. Ik mag in het hele Groene Hart mag ik vissen. Met die vergunning. Dan heb ik een tijdelijk op mijn telefoon staan. En binnenkort krijg ik mijn pasje binnen. Want deze is maar een maand geldig. En dat pas is een jaar geldig. Dus dan mag ik door het hele Groene Hart, inclusief Den Haag, Voorberg, de uh, Delft zelfs, mag ik uh, overal de Kaagse plassen, hoe heet dat? Nee, niet de Kaagse plassen, hoe heet dat daar nou? Daar blijf uh, daar richting... Uh, ja, daar mag ik allemaal vissen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel uh, niet dat ik elke dag ga vissen, maar zo misschien het weekend is een dagje. En als het straks wat langer donker wordt, zo, oktober, dan, dan ga ik niet, niet vissen meer. Want dat ga ik niet in de winter doen. Die beesten moeten ook, ja, die vissen moet je ook de kans geven om te kunnen paaien. En veel wordt, dan mag ik niet eens vissen tot april. Dan ga ik volgend jaar zo één keer in de week of zo, weet je. Ik maar ik heb ook andere dingetjes te doen thuis. En ik ben ook natuurlijk met mijn muziek bezig. Als ik het goed begrepen heb, krijg ik volgende week al les met mijn basgitaar. Uh, bas dus volgende week. Want een, een van de thuiszorgers, die heeft dat toevallig bij de muziekschool reis, waar ik ook les. Maar nog gitaarles. En die had het erover, die had al les gehad deze week. En die zei, ja, volgende week gaan ze ook weer beginnen. Ik moet toch even de chat of de e-mail in de gaten, anders bel ik even. Van, joh, wanneer ben ik aan de beurt? Want... Zullen ze al begonnen zijn. En is dat gepland voor het weekend, voor, voor zaterdag of zondag. Vroeger ging je gaan vissen, zegt Dirk, niks vergunning. Mooi verdienmodel dus. Nou, dat is gelul wat je zegt. Want ze verdienen daar geen bal aan, want die visstand, die wordt door dat geld in stand gehouden. Dus ze verdienen daar helemaal niks aan. Want ja, als iedereen maar raak gaat lopen vissen... en uh, die vissen, ja, er zijn ook vissen die niet overleven. En uh, ja, op een gegeven moment blijft er geen vis meer over. Dus om de boel in stand te houden, ja, moet je betalen. Nou, dat is nou een paar tientjes in, in een jaar. Dat is toch gra bijna gratis. Dus ja, dus het moet toch, uh, ja, het kost toch geld. Dus het is niks geen verdienmodel, dat is onzin. Rijbewijs is ook geen verdienmodel... Die betaal je één keer in de tien jaar. Nou, hè? hè? Betaal je toch euro. Nou, ik zeg maar wat. Dan kan je tien jaar auto rijden. Of je mag auto rijden, laat ik het zo zeggen. Het wil niet zeggen dat je dan meteen... Ja, die auto moet je natuurlijk ook aanscholven. Maar, nee, niks, geen verdienmodel. Het enige verdienmodel zijn de rentes van die banken. En die multinationals. Dat is een verdienmodel. En als jij uh, rood staat, dan betaal jij blauw, Want dat gaat ook alweer omhoog, heb ik gelezen bij de bank. Bij mijn mailtje. Maar als jij rente krijgt van je sparen, dan krijg je uh, misschien 1 tiende procent. Ja, dat is de laatste tijd ook weer omhoog gegaan. De rente, de spaarrente, ja, dat komt natuurlijk omdat de rente op de hypotheek verhoogd is. Ja, en dat was vroeger al zo. Dat mensen met een koophuis, als je dan een nieuwe hypotheek, uh, of hypotheek moet verlengen dan. en de, de rente is omhoog gegaan, dan ben je ineens meer kwijt. En daar tegenover staat dat de is ook omhoog gaan. Dus ja, het, is, uh, het ene vult de uh, andere. Dus de mensen die een koophuis hebben betalen uh, eigenlijk de rente van de spaarrekening. Maar ja, er zijn natuurlijk veel meer rentes op, natuurlijk, die de bank in zijn eigen zak stopt. Hé? Ja, dat vond ik ook zo'n raar verhaal. Ik las toen een keer, een tijdje terug, dat dat geld, te veel geld, uh, uh, zeg maar gestolen moet worden door, door, door de Europese bank. Dat kost ook weer geld. Ja, hallo? Dat kost geld. Omdat het. Uh, en nou. Ja, geld moet natuurlijk rollen. Hè? Geld moet circuleren. In de economie, dan komt het weer terug naar de mensen. Die geven het weer uit. Het komt weer in de economie. Vice versa. En zo gaat het balletje rond. Maar ja, vroeger, wij vroeger hadden ze bij de Giro. een rente, jongen. Bijna 10 procent. Met de Rijkspost Baarbank. Nou, dat zag in de loop der jaren steeds lager worden. We hadden 5, 4, 3, 2. Toen werd het bijna niks. En dan begint het alweer te stijgen. Ja, dan hebben ze die rente natuurlijk kunstmatig verhoogd? Natuurlijk. Maar ja, ik weet ook niet hoe dat allemaal zit hoor. Maar volgens mij worden we gewoon beter genomen. Joh. Want als jij, als jij geld leent, dan, dan moet je ineens al ook beginnen rente betalen. Weet je wel, nou, ik hoef geen geld te lenen. Want ik heb het niet nodig. Ik ga geld lenen, een schulden maken, maar joh, weet je, als ik een nieuwe auto wil kopen, ik heb nog nooit een nieuwe auto gekocht, de meest nieuwe die ik ooit heb gekocht, twee jaar oud, maar ik zal nooit een hele nieuwe kopen, want zodra je de showroom maar draait, dan is die al ongelijk een paar duizend euro minder waard. Dus een goede tweede zo'n twee, drie, vier jaar oud, daar kan je ook jaren plezier van hebben. Dan ga ik toch even of 60.000 euro aan uitgeven geven. Wat ik nog niet eens heb trouwens daar gaan. Maar waar zou ik het hebben? Nee, uh, stel, uh, ja, je zou maar ineens onverwachte onkosten krijgen. Huh? Ik, dat kan gebeuren. Je wasmachine kan een stuk gaan. Uh, ja, weet ik veel. Het dak kan gaan lekken. kost ook geld. En er meer portje voor hebben. Ja, en als je dat niet doet en je gaat allemaal gekke dingen van het geld doen, ja. En je moet altijd je geld altijd in je huis steken. Dat is belangrijk, want daar leef je in. Je hebt een dak boven je hoofd. Of nou, huur of koop is, maakt niet uit. Daar moet je je centen in stoppen. Want daar woon je in. Een auto is niet belangrijk. Daar kan je zonder. Je kan de fiets pakken en de tram pakken. Maar een huis, daar woon je in, daar slaap je in, daar leef je in. Daar moet je je geld in stoppen. En de rest is allemaal bijzaak, vind ik. Kijk, naar nou, je werk kom je toch wel. Kijk of je, mits je op het platteland woont, dat je acht, negen kilometer... Ja, jeetje, misschien, ja, je hebt mensen die gaan dan... Ik snap ook niet dat ze niet gaan verhuizen. Die wonen dan op het platteland ergens, want ze willen niet in een stad wonen. Dan gaan ze helemaal met de trein naar De Haag om te werken. Dan wonen ze bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, ergens in de rook van uh, Blarikum. Weet ik veel, ik zeg maar, in Of in Zwolle, vlakbij, zo'n klein dorpje. en gaan ze in De Haag werken. Dan zijn ze anderhalf, twee uur in de trein. En terug ook nog een keer. Ja, de auto, ja, dan sta je weer in de file ze je pakt de trein, nou ja, die rijd je ook niet altijd op tijd. Het gaat ook wel eens dingen fout. En ze zeggen, ga wel lekker in Den Haag wonen. Ga wonen waar je werk is. Dan hoef je niet ver te reizen. Je, hoeft niet, je kan dus nachts lopen naar je werk. Als je, als je toch een baan hebt, ga wel in de buurt wonen. Kijk, je hoeft niet in de straat van je, van je werkgever te wonen. Maar we wonen maar drie, vier kilometer daar vandaan. Dat scheelt toch een heel eind. Want vier, vijf kilometer na, dat heb je zo, zo afgelegd. En hoef je niet eens uh, je kindertram, de bus pakken of je fiets. Ja, de auto, ja dat wordt ook steeds drukker in de stad. En met al die uh, pollerpalen, met al die pollers wordt het ook steeds moeilijker gemaakt. Express. Ja, goed, dan, dan uh, kijk ik op je raconteuren. En dan snap ik niet waarom gaat dan, als je met pensioen gaat kan je altijd zeggen, jongens ik ga lekker buiten de stad wonen ik ga lekker daar en daar wonen dan maakt het geen ene bal meer uit maar ik zou gewoon in de buurt van mijn werk gaan wonen ik ga toch niet helemaal in Zwolle wonen als ik in Den Haag een baan heb zelf voordat ik werkeloos ben en ik woon hier in Den Haag zeg zeggen, ja, we hebben Groningen een baantje voor je ja, dan moet je wel in de weer reizen en nou, dan ga ik toch in Groningen wonen zullen maar zorgen dat ik daar een woning krijg. Want dat vind ik dan weer wel. Dan vind ik mijn werkgever wel zorgen dat jij, jij daar een, een huisje kan huren. He, dat vind ik dan weer wel. Als ze jou graag daarin willen hebben... dan moeten ze ook helpen om jou... Eh, dat het mogelijk is dat je daar dan ook kan wonen. Om, om, ja, Dat scheelt een hoop reistijd. Dat scheelt een heleboel geld. Een tijd. Kans dat je, minder kans dat je te laat komt. Je hoeft niet zo achterlijk vroeg je bed uit. Want waarom zou je vier uur je bed uit moeten om, om, om acht uur op je werk te zijn? Terwijl je in de buurt woont je begint om acht uur je, je komt, uh, ja, je stapt zeven uur je bed uit en je kan makkelijk om, om kwart voor acht op je werk zijn. Huh? Ja, zo zie ik dat. ik zal ze eventjes nog eens een keer in de chat gaan kijken ik zit wel lekker te kletsen allemaal maar is even in de chat uh... Uh, ja kijk altijd de of hypotheek betalen gas licht water is minder uh... ja of ja tuurlijk gas en licht en water ik zei dat is minder belangrijk ja, zeker. Maar weet je wat het is? Als je de huur niet betaalt, of je hypotheek, nou, wat gebeurt er met de huur? Dan kunnen ze je eruit zetten, dat gebeurt dan niet meteen, maar als het uh, ver oploopt. En de hypotheek is het probleem dat de bank zegt, nou, ben, zijn we er klaar mee? Uh, jij betaalt uh, gewoon de hypotheek nog, maar dan als huur, dan wordt de bank de eigenaar. Als jij de hypotheek niet kan betalen, mm -hmm. dan, uh, dan betaal je dat bedrag wat je aan je hypotheek kwijt bent, niet meer als aflossing, maar als uh, ja, je betaalt, een huur aan de bank, dan wordt de bank de eigenaar van je huis. Als het nou deel met een koophuis als je het niet kan betalen, dus altijd betalen. Kijk, ik licht naar water, ik ken altijd nog. Er valt wel eens een muur te passen als je de centen neer hebt. <kijkt> ik bedoel, uh, ja, als jij. Uh, Bereid ben je ook al betaal je maar een tientje in de maand. Je bent in ieder geval te betalen. je doet er moeite voor. Dus als een rechterneut zeggen: Nee je moet het hele bedrag betalen. Kijk, eens moet je toch wel alles terugbetalen. Maar dan kan je een regeling treffen. Dus er valt altijd al een mouw aan te passen. Maar ja ik hou niet zo van schulden weet je. Ik zorg altijd dat mijn rekeningen betaald zijn. Ik zorg altijd dat uh, alles betaald is. En wat ik overhoud, daar leven we van, eten, drinken. Uh, nou ja, goed, ik uh, herken dat allemaal wel. En als je overhoudt, dan kun je altijd nog zeggen, dat doen we op de spaarrekening. Want ja, je moet toch wat achter de hand hebben natuurlijk. Het hoeven geen tonnen te wezen. Of tienduizenden euro, zoals je al, heb je maar een paar duizend, uh, nou, zeg vijfduizend, zesduizend. Achter de hand is genoeg. Nee, nee? ja. Dan moet je met, met, met een miljoen. Ja, iedereen wil een miljoen hebben. ja Maar heb je die miljoen, ja, wat doe je daarmee? Ja, wat doe je daarmee? Je weet van gek niet wat je met het geld moet doen. Ja, elk jaar uh, dure vakanties, noem maar op. Nou, ja, zo op hoor. Oh, oh, er zijn een soort mensen die miljonair zijn geworden en die waren weer even snel weer terug bij Of. En dan gaan ze nog verkeerde dingen uitgeven. Dure feestjes geven. Dure spullen weggeven van familie en vrienden. En voordat ze het weten zijn de centen op. Ja. Dat is een korte avontuur van nog een half jaar of zo. Nou jongens. Tijd uit je winst en iedereen wil je vriendje zijn. Iedereen wil je vriendje zijn. Hey. Ja. Ja. Als ze weten dat ze geld hebben. Maar ja. Geld, weet je, um, ik denk maar zo, of jij nou uh, een paar honderd euro hebt, of een paar duizend, of een paar miljoen, je kan er toch je graf niet mee innemen. Dus ik zou zeggen, geniet er lekker van, voor je leven. En als je het een keer missen, uh, ja, als je het een keer missen, uh, ja, waarom zou je het niet breed hangen als je het breed hebt? Maar ja, verspillen, verspillen, ja, waarom zou je, weet je. Je kan het toch uh, niet meenemen. Dus ik zou zeggen, uh, ja, ik zou niet zeggen, leef erop los. Dat is ook niet altijd goed. Maar geniet van het leven. En dat kan op een uh, duurzame manier ook. Ja hoor, daar heb je zo heel veel geld voor nodig. Kijk, ik ben niet rijk. En uh, ja, ik geniet op mijn manier ik ben met weinig al tevreden. Ik zit soms hele avonden gewoon ja, naar de radio te luisteren. Of achter uh, mijn computertje. En verder zit ik uh, niks. Ik uh, ben veel thuis. En deze zomervakantie... Uh, ook niet veel, echt veel weg geweest. aan ja, naar Friesland dan uh, toevallig, maar... Ik ben niet naar het strand geweest. Helemaal niks. En ik denk ja, wat moet ik daar zoeken? Mijn vrouwtje zit hier zo. Ja, ik ga niet in mijn eentje. Ja, ja morgen heb ik een verjaardag dan. Dan gaat ze natuurlijk, gaat ze ruim mee. Maar ja, wat, wat moet ik op het strand zoeken? Ik, eh, Allemaal leuk en aardig, maar... maar zit mijn vrouwtje alleen hier in huis, eh, ik ga wel eens een boodschapje doen maar ik een uurtje weg ga ik even snel even naar de bogen even een beetje rondkijken. En ik ben binnen een uur van de half uur weer thuis. Ja, zelfs op visite gaan of weer ergens uit eten of weet ik veel. Dan gaan we natuurlijk altijd met z'n tweetjes natuurlijk, weet je. Maar ja, weet je, dat is lastig. Best lastig als je vrouwtje op een rolstoel gekluisterd is. Best lastig. He? Als je kinderen had, dan uh, ja, zou het toch wel iets makkelijker gaan zijn. Dus en ik zie dat het uh, nu alweer acht minuten voor middernacht is. Op vrijdag 25 augustus 2023. Let's Praat op Ridder Radio. Ik, heb hier, ik zag hier nog een Discord uh, dingetje hier. Dat vind ik wel grappig. Als ik die aanklik op de laptop. Dan kom ik... Uh... Oh nee. Nee, jongens je aanmelden. Firefox. Oh, oh. Hoe ken dat nou? Oh, hij werkt via de browser van Firefox. Maar ik heb hem hier op mijn telefoon. Ik zend uit op mijn laptop. En chatten doe ik op mijn telefoon. Dus ik ineens de chat stilstaan? Nee, wil niet. Nee. Ja, oei, ja, ja. ja. Als je wint heb je vrienden, zegt Els. Ja, dat is waar. Dat liedje van uh, Herman Brood en... Uh, Weet die frontzanger van uh, Doe maar ook weer. Um, nou ja, je weet wel, doe maar. eens een dag of twee. vlieg in mijn buik. Sinds een dag of twee. Je kan ik gewoon op je telefoon en laptop dezelfde Discord-login gebruiken. Of zelfs tegelijk. Ja, maar ik weet het wachtwoord niet meer, hij onthoudt het wel. Maar uh, het is wel makkelijk, gewoon als je dezelfde gebruikt zou. Ja. Je moet er alleen nog eens een keer achter zien te komen. Maar ik vind het wel, oh ja, vriend vrienden zeggen als dat klopt. Weet je wat het is? Ik vind het makkelijk om van mijn telefoon apart op te chatten. Want als ik alles op één apparaat ga doen, dan gaat het altijd fout. Voor elk ding een eigen apparaat. Voor uit te zenden en apart om te chatten. Want als ik dat op één machine moet gaan doen. Ja, dat is niks. Dat is waardeloos. Ik laat die laptop die staat lekker, die draait. De microfoon zit erop. Ik kan praten. En op mijn telefoon. Zodat ik een foutje maak. Dan moet ik mijn computer misschien opnieuw opstarten. Dat hoeft dan niet. Dan moet ik mijn telefoon opstarten. Maar de uitzending kan gelijk blijven draaien, snap je? Daarom heb ik liever ook gewoon uh, dit zet apart los van. De streamcomputer. En je die star die schrijft en die vriend die leeft ook al niet meer. Ja dat klopt. Helaas. En de zegt in de setting van Firefox kan je het wachtwoord. Denk ik vinden in de autologin. Doe het voor Discord. Oké. Okay. Oké. Okay. Even een slokje nemen. Hmm. ja, al vorige week wel gelachen over die, over die geurloze scheet. Van Dreadrad uh, van, van, van twee weken terug. We <lacht> hebben wel om gelachen hoor. <lacht> ja, ja, ja, zo ook eens een scheet laten. Ja, wel, weet je wel. Ik had een keer een caravan gehuurd. Die was zo klein als ik met mijn ellebogen zo deed. Vielen de serre te eruit. <lacht> en het dak op mijn hoofd. Ja. Ja. Hi, hi, Dirk. Met een uitkering ben je al blij dat je elke dag boodschappen kan doen. Iets overhouden als buffer? Vergeet het maar. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, dan is het moeilijk als er, als er dan iets kapot gaat in huis. Ja. Of je moet zelf heel handig zijn. Dat je het zelf kan repareren, ja. Oké. Okay. Dan kan je er aardig uit redden. Maar ja, sparen wordt lastig. Ja, jongen. Ja, joh, er zijn heel veel mensen hoor. Er zijn, uh, ze zijn al bang dat er al bijna 1 miljoen mensen uh, onder de armoedegrens komen te zitten. 1 miljoen in totaal, bijna. Dit is toch niet normaal, jongens? In een rijk land als Nederland. En dan heb je van die droogkloten die zeggen, roeien, oh, je eigen schuld, moet zullen maar goed met geld omgaan. Hallo, ken jij die mensen dom? Nee. Dan moet je je mond houden. Armoede, dat vraagt niemand om. Niemand vindt armoede leuk. En, en ja, als jij werkeloos bent, dan kan iedereen gebeuren. Ik kan morgen ook mijn baan kwijtraken, hoor. Kan mij ook gebeuren. Dat ik uh, zo een baan heb en zo zit ik thuis met een uitkering van, uh, weet ik veel. Dat ik net kan, van kan leven. ...en hoef maar het gas of het licht omhoog te gaan... ...en kun je helemaal niet meer betalen... ...dan ben je alles kwaad aan je gas en licht. Nou, jongens, het is echt... Uh... Nee, ik... Uh... ...dat is echt geen zo. hoor... ...ja, weet je wat dat is... ...stel nou voor dat ze een baan hebben... ...moet je eerst van alles verkopen om, om eten te komen... Dan ...ga je televisie verkopen, je auto verkopen... ...want je moet toch eten, toch... Als je gezin hebt, dan ben je helemaal de kloot, want die moeten ook onderhouden. Die moet ook eten, die laat je natuurlijk niet uit dat snap je wel. Maar zo gaan allerlei dingen de deur uit, ja. En dat geld raakt toch een keer op. Op een gegeven moment heb je helemaal niks meer. En dan, eh, ja, dat geld wat er binnenkomt, die gaat meteen op aan Eten en drinken. Natuurlijk moeilijk te betalen, kosten. dat je zo allemaal niet meer te betalen. Nee, helemaal niks. je huwelijk naar de kloten door die problemen, want dat kan ook gebeuren. Nou, Daar sta je op straat, als zer van. Dan heb je onder de brug te slapen. Terwijl je een paar jaar geleden nog op kantoor met drie ruggen in de maand als een god in Frankrijk. Leest. Dan denk je bij haar, ja, jeetje mina, had ik nooit kunnen denken dat ik nu onder een brug slaap. En misschien nog ook al een drugs eh, daardoor, door die ellende. Ja, dat is nog helemaal eh, ver van huis. Dat soort dingen gebeuren gewoon, dat is gewoon de realiteit. Heel vervelend, maar ik zie dat ik er een eind aan ga braaien. Want het is bijna twaalf eh, uur, lieve mensen, het is bijna zaterdag. Dus ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en eh, lieve mensen allemaal een dikke knuffel voor iedereen en ook voor Danny en voor Raymond voor Els, voor Sunset, voor Jipsister voor Tom voor, wie eh, hebben we nog meer mascotte, Easy eh, eh, Robbie, Bobby voor iedereen mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren ik vond het heel erg gezellig we gaan samen met jullie gadget hebben, uh, dit was kwetspraat. Uh, met uh, Jaap, Jaap, Jaap, Jaap. Oh, oh. Zo zeggen mensen: auf toetie en auf wederzijn. Tot volgende week. Bye bye.